Mr. Freek, wil je bij ons in de redactieraad komen? Zou iedereen geweldig vinden. Tegelijk met deze brief stuur ik een soortgelijke uitnodiging naar Appel voor het vak volkscultuur. Boks voor de historische antropologie. Kooiman voor de volksverhalen. Saskia Schelvis voor de geschiedenis van de middeleeuwen. Freiburg voor de cultuurgeschiedenis... ...en Alblas voor de antropologie van Nederland. Jij zou daar dan in zitten voor het muziekarchief... Ad, Mark en ik voor het bureau. Het is de bedoeling dat we eenmaal per jaar vergaderen... ...kritische afgelopen jaargang bespreken... ...in grote lijnen de volgende jaargang vaststellen... ...bemoeienis hebben met de layout... ...de formule en in jouw geval bovendien nog met de stijl, geraadplicht worden over de kopij enzovoort. Te veel om op te noemen, maar mondeling wel aan te vullen. De redactie, ja en ik, blijft in deze constructie in laatste instantie verantwoordelijk, dus daarover behoef je je geen zorgen te maken. Heb ik goed begrepen dat je bij het werk aan de bibliografie nu overschakelt op een vereenvoudigde titelbeschrijving zoals Barger dat heeft voorgesteld? Van Beerta hoorde ik dat hij nog negatiever denkt over de oorspronkelijke opzet, op, op, opzet dan ik al dacht. Het lijkt mij de aangewezen weg. In dat geval weet ik niet of we de commissieleden moeten belasten... met alle details uit het verleden die je me toestuurde. Zolang ze er tenminste niet om vragen. Ik ben bang dat die op hen een ontmoedigende indruk maakt. Een bibliografie met een vereenvoudigde titelbeschrijving... die binnen afzienbare tijd haar beslag krijgt... al was het alleen al omdat er geen aanvullend bibliotheekbezoek... voor gedaan hoeft te worden, lijkt me een afdoende... Verantwoording voor de nog te besteden mankracht en gelden. Laat het me nog weten als je het met de een en ander niet eens bent. Ik ben nu bezig met het rapport over de werkzaamheden van de afdeling. En ik wil dat graag op zo kort mogelijke termijn afronden. Vriendelijk, groet Maarten. Is die Verjagen, Dag Dieke. Is het pichtpot er weer niet? Ik denk het. Dieke, zou jij in de loge willen gaan zitten tot de vries komt? Je weet hoe je de telefoon moet bedienen. Ik weet dat nog altijd niet. Ik denk het wel. Lopende projecten, bronnenpublicaties. Eén. Dag Maarten. Dag Lien. Je, je, je, je wou het vragen. Kan ik eigenlijk vier dagen gaan werken? Vier dagen, waarom? Omdat het zoveel is. Maar als je maar vier dagen hebt, is het toch alleen maar meer? Ik moet toch ook nog de huishouding doen. Doet Peter die dan niet? Ja, maar niet alles. Hmm. Het hoeft ook niet dadelijk, maar op de duur misschien. Het probleem is dat ik onder de huidige omstandigheden die dag dan kwijt ben. Dat zou ik wel vervelend vinden. Uh, Jaring, uh, nee, je, je kunt tot binnenkomen. We praten straks nog wel over Lien. Uh, ik ben gisteren bij juffrouw Veldhoven geweest. En, hoe gaat het daar nu mee? Ik dacht eigenlijk wel goed. Alleen ben ik bang dat ik allerlei... ...onverstandige dingen over jou heb gezegd. En eigenlijk ook wat tot mijn verdriet. Dat is vervelend. Dat is heel vervelend. Maar ja, zulke dingen gebeuren, hè? Ja. Uh, ik ben nu met dat rapport voor de commissieleden bezig. Het is dus de bedoeling dat dat vandaag afkomt. Ik zal het dan ronddelen en dan kunnen we het volgende week nog... Met z'n alle over praten, kan het? Dat denk ik wel. Ik weet alleen niet of ik daar dan wel bij kan zijn. Je bent er niet? Ik dacht erover om nog maar wat vakantie te nemen. Je hebt nog net vakantie gehad? Het is ook meer op voorschrift van mijn huisarts. Hij vindt dat ik een overwerkte indruk maak. Overwerkt? Ja. En ben je dan ook niet bij het gesprek met Appel en Box? Dat hoop ik toch wel. Um, dag had. Schrijf dan in ieder geval je opmerkingen op een papiertje, zodat ik er rekening mee kan houden. Dag maar um, Ik ben bezig aan het rapport. Het lijkt me beter dat ik bij die onderzoeken maar niet vermeld wanneer er aan begonnen is. Als we dat weten willen, dan zoek ik het maar op in de jaarverslagen. Dat lijkt mij ook beter. Ik kan het niet op het spek binden. Maar ik zal wel moeten vermelden wanneer ze worden afgerond. Uh, die verhalenbundels. De eerste deel is verschenen in 1979, de tweede verschijnt dit jaar. Zal ik het derde op 1983 zetten? Ja, dat zou ik maar doen. Dat betekent dat de hele onderneming haar beslag krijgt in 2039. Ja. <laughs> ik. je zult de Heer horen. Dan moeten ze maar meer mensen beschikbaar stellen. Maar wat ik nog wel zou moeten hebben zijn de gegevens over de tijdsbesteding van ieder van ons afzonderlijk... Wil jij er ook eens over denken? Ik zal het doen. Uh, uh, uh. <laughs> Dienstplichtige wiggelaar meldt zich. Je bent terug. <laughs> ja, bent terug. En, hoe was het meesterlijk? Voortaan wil ik alleen nog archiefonderzoek doen. <laughs> ja, dat is heel rustgevend. Wanneer <laughs> kunnen we erover praten? Uh, na de eerste koffie? Graag. Ja. Gert, zou je ook een overzicht willen maken van je tijdsbesteding voor het rapport van de commissieleden? Hoe moet ik dat dan doen? Daar heb ik geen aantekening van gehouden. Dat schatje. Ik vergelijk jullie opgaven met elkaar en ik strijk ze glad. Gewoon, hoeveel procent van je tijdje besteed besteedt aan onderzoek, literatuur, informatie, knipsel, archief, kaartsysteem. Je hoeft niet mooier voor te stellen dan het is. de waarheid. Ja, waarom juist? Nou? Lien, wat zit je nou precies dwars? Dat het zoveel is. Ik weet niet waar ik beginnen moet... En je denkt dat je meer tijd hebt als je vier dagen werkt. Ik weet natuurlijk ook wel dat dat niet zo is. Jij bent nou eenmaal iemand die altijd tijd tekort komt. Daar zul je, je bij neer moeten leggen. Ik wou dat ik gewoon documentalist had mogen blijven. Dat kan nou helemaal niet. En als ze dan vragen wat ik voor onderzoek doe, dan, dan doe ik niks. Dan doe je iets anders. Je werkt hard, je loopt de kantjes er niet af. Ik ben tevreden over je werk. Dat is genoeg. Je doet trouwens wel onderzoek. Ik voer het alleen nog niet op, omdat het daar nog te vroeg voor is. Um, ik heb geen bezwaar tegen wanneer je op de duur vier dagen gaat werken. Maar op dit ogenblik, nu ze willen bezuinigen, is dat niet verstandig. Ik wil ook wel vijf dagen blijven werken. We zien wel. <laughs> um, Lien, zou jij eens willen nagaan hoeveel tijdje aan de verschillende onderdelen van je werk besteed. ...ik moet er ook opgaven van doen. Gewoon zoals het is. Maar, maar ik doe thuis ook nog een heleboel. Ik bedoel, in percentages. Je hoeft er geen halszaak van te maken. Een schatting is voldoende. Ik ga nog even naar zien. En, zien hoe bevalt het? Geweldig. Ik vind het fantastisch. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens een eigen kamer zou krijgen. Als ik vanmiddag tijd heb, zullen we de rest opbouwen. Ik had gedacht dat we hier misschien de materiële cultuur konden zetten... Zou jij willen opmeten op de kamer van Tjitske en Gert hoeveel dat is... en hoe dat het beste over de kasten verdeeld kan worden? En hoe moet het dan met de aanbod? Begin maar met iedere plank voor drie kwart te vullen... en dan zoveel mogelijk iedere rubriek op een nieuwe plank beginnen. Er is een meneer voor je aan de telefoon. Dag Bart. Ja. Dag Zien. Wat voor meneer? Van het Rijksarchief in Assen. Rijksarchief in Assen? Met koning? Met Heetman van het Rijksarchief in Assen. Meneer Heetman. Ik heb uw naam opgekregen van de heer Cassis. U bent toch de auteur van het boek over de wanden? Dat ben ik. Ja. We hebben hier een kaart uit 1636... waarop boerenhuisjes getekend staan. Volgens meneer Cassis weet u daar alles van. Meneer Cassis overdrijft graag. U hebt er toch speciaal studie van gemaakt? Ik heb een aantal kaarten met boerderijen gezien, maar Marijke Donkersloot weet er veel meer van. Maar niet van boerderijen. Dat kan de week niet. Wij zouden namelijk graag weten in hoeverre die afbeeldingen ook documentaire waarde hebben. Dat is niet eenvoudig. Nee, daarom. Als ik nu eens een foto toestuur. Als u dat doen wilt. Uh, ik, ik, ik vind het wel interessant, want volgens mij ken ik die kaart niet. Nee, dat klopt. Hij is net opgedoken. Stuurt u mij dan die foto, dan zal ik beginnen met daar eens naar te kijken. Graag. Ja. Dank u wel. Geen dank. Dag, meneer uh, Heckman. <lacht> Voor je het weet, ben je deskundig. Dan moet je ook maar niet zoveel hooi op je vork nemen. Dat, dat is het natuurlijk. Ik had nog iets met je willen bespreken. Eh? Heb je al gehoord dat Klaas heeft ontdekt dat een band van twintig jaar geleden bijna helemaal is uitgevaagd? Van ons? Nee, van volkstaal, maar wij zullen toch ook wel banden van twintig jaar geleden hebben. Moeten we inderdaad wat aan doen? Zal ik er eens contact over opnemen met chef? Graag. Dan hoor ik wel graag hoe het is afgelopen. Eh, uh, wacht nog even. Zou jij een schatting willen maken van je tijdsbesteding? Uh, zoals ik vind dat het zou moeten zijn? Nee, zoals het werkelijk is voor dat rapport voor de commissie. Ik zal het doen. Zo zou ze allemaal moeten zijn. Dat is ook alleen maar omdat ze zelf ook banden gemaakt heeft. Waarom het is, is het. Eerst maar eens koffie drinken. <lacht> Heb jij al gehoord dat Klaas heeft ontdekt... dat een band van twintig jaar geleden bijna helemaal is uitgevaagd. U bent eergisteren in de vernieling geraakt? Ja, dat was niet zo mooi... Wat is er nou precies gebeurd? Ik had een borreltje te veel op. En toen heeft die persoon die mij naar huis heeft gebracht... 9000 gulden aan mijn pas en mijn fototoestel meegenomen. En u weet niet wie dat was? Hm. Dat is verdomd vervelend. Ja, dat is vervelend. Maar eigenlijk mag u helemaal geen alcohol drinken. Nee, eigenlijk niet. Neemt u uw refusal nou nog wel in? Dat moet ik eigenlijk doen. Doet u dat dan? Ja, ik zal het doen.